8 uur, het NOS-journaal, Marjan Kokouk. Egypte stopt met invallen bij mensenrechtenorganisaties. Dow Jones-index maakt wel winst. En Huizengoeré over Flaké korte tijd ontruimt vanwege vuurwerkbom.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 Verder werden in het huis grondstoffen voor vuurwerk... en verschillende wapens gevonden. Twee mannen van 22 uit Melissant zijn gearresteerd. Nadat de explosieve opruimingsdienst de vuurwerkbom had meegenomen... konden de omwonenden weer terug naar huis. In Hillegom heeft brand gewoed in een grote bloembollenloods. De brand ontstond rond twee uur van nacht en veranderde het gebouw van 50 bij 70 meter in een vuurzee. Niemand raakte gewond. In de loods lagen geen bloembollen... maar wel karton, papier en wat vuurwerk dat afging.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 Ook is het extra druk, doordat vandaag veel vakantiegangers aankomen of juist teruggaan naar huis. Dan nog het weer. Vandaag is het druilerig met veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Het wordt 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Ook tijdens de jaarwisseling kan een beetje regen vallen. Het is dan met 8 tot 10 graden erg zacht. Op nieuwjaarsdag blijft het grijs en bijzonder zacht met maxima rond 12 graden.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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen. Zaterdag 31 december, de laatste dag van het jaar. 2012 wordt het jaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De eerste voorverkiezingen beginnen dinsdag. Straks een reportage. Problemen voor wintersporters in Frankrijk. De waarschuwingen en tips komen zo van de ANWB. We bellen ook met Zoetermeer welke maatregelen heeft de burgemeester genomen om oud en nieuw rustig te laten verlopen. We gaan ook nog even kabiet schieten. Maar eerst het nieuwe virus in de veeteelt. Sinds 20 december moet een vermoeden van het Smallenberg-virus... bij de Voedsel- en Warenautoriteit worden gemeld. Meer dan 100 bedrijven hebben dat gedaan. Er werden daar misvormde dieren geboren. En bij ruim een kwart is het virus aangetroffen. En bij nog eens een kwart niet. Staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw, goedemorgen. Goedemorgen. Wat leidt u af uit die cijfers van de VWA? Verspreidt het virus zich? Nee, het is niet een virus wat nu nog uh, verspreid wordt. Uh, het heeft, zoals het er nu eruit ziet... Uh, die infectie heeft plaatsgevonden. In de, begin, in de periode dat de dieren drachtig waren. Dus dat ze. nadat ze bevrucht waren. dat het vruchtje zich groeide, zeg maar. Uh, maar het aantal besmettingen in die periode. Uh, is toch wel heel fors geweest. nu we bijna. Uh, ja, meer dan 100 meldingen hebben. en meer dan een kwart ook. Uh, uh, dat virus is aangetroffen. Ja, is dat het, vermo zo? Ja. Het, het vermoeden bestaat dat. Uh, uh, dat, dat uh, het virus uh, via vliegen is overgebracht zo ergens in de periode uh, juni, juli, uh, augustus. Ja, het gaat om knutten. Hè? Dat is een soort mugje, heeft iedereen ja. het over. Is het, is het zorgelijk? Nou, ik vind het voor, uh, voor de veehouderij uh, wel zorgelijk. Als je kijkt naar het aantal dieren waar het nu om gaat, het aantal uh, besmette bedrijven... Uh, ...betekent dat uh, ja, er ontstaan misvormde of uh, uh, worden misvormde dieren geboren... ...of dieren die niet levensvatbaar zijn. Dat heeft natuurlijk direct gevolgen voor, uh, voor het bedrijf. Hè. Je hebt een jonge opfok van jonge dieren. Het kan ook gevolgen hebben voor de melkgift van bijvoorbeeld schapen. Uh, en dat, is, dat is gewoon een, uh, een hele vervelende tik voor de schapenhouders, voor de bedrijven. Uh, en uh, ja, waar we ook... Uh, heel erg zo, ja waar we heel erg bezorgd over zijn is of het zich ook uh, op deze schaal uh, gaat voordoen in de in de in de melkveehouderij, ja. Uh, want uh, ja ook dat zal dan uh, hebben. We hebben natuurlijk veel melkveebedrijven in Nederland. Ja, want tot op heden zijn het heel veel uh, en, uh, schapenhouders... en een enkele melkveehouder. Maar wat kan het ministerie doen? Uh, uh, bijvoorbeeld LTO, de en tuinbouworganisatie, zegt... Van, we hebben eigenlijk snel een vaccin nodig. Kunt u daar een rol in spelen? Ja, daar spelen we nu al een rol in. Het eerste wat moet gebeuren, we moeten het virus precies kennen. Dus heel goed weten wat de, wat de kenmerken van het virus zijn. In de tweede plaats, we moeten kunnen waarnemen waar de antistoffen uit bestaan. Op dat punt zijn we nog niet ver genoeg. Als we weten wat de antistoffen zijn en we kennen het virus precies... dan is het ook goed mogelijk om aan de ontwikkeling van een vaccin te werken. In Australië hebben ze daar iets op bedacht. Hè? Dan zetten ze drachtige beesten in een besmette omgeving... om specifiek daarvoor antistoffen te ontwikkelen. Is dat iets voor Nederland of zegt u dat moeten ze vooral in Australië doen? Nou, tot nu toe uh, met het virus... Wat... Kijk, wij weten dat nog niet of dat gaat werken... Uh, want het zou betekenen dat uh, als het ware de antistoffen worden overgedragen van het ene dier naar het andere. En we weten niet of dat uh, de, de verspreidingsroute is, zeg maar. Uh, maar wij hebben gezegd, we gaan samen met met name Duitsland, uh, want daar is het virus ook uh, ontdekt destijds... Uh, gaan we werken aan, uh, uh, aan het onderzoek naar die antistoffen en naar het maken van een vaccin. Maar ook daarvan moeten we heel realistisch zijn, dat duurt gemiddeld genomen een maand of acht voordat je een vaccin hebt. En als je vanaf nu naar acht maanden rekent... dan zit je alweer in het seizoen... Dat, dat die besmetting via die vliegen, via die insecten... weer zou kunnen plaatsvinden. Ja, maar dat dus is... We hebben het echt nog niet onder controle. Nee, ik wou zeggen, dan is tot die tijd billen bij elkaar uh, uh, knijpen... en hopen misschien dat het een, een, een hele harde winter wordt... want uh, dan vriezen ze dood. Ja, die, die, die virussen die zijn. Die, dat virus is het nu wel, maar die vliegen die zijn er nu niet. Die vliegen die zijn waarschijnlijk in de periode juni tot en met september uh, actief uh, geweest. Uh, en we moeten straks ook zien of de dieren die drachtig zijn geworden, bijvoorbeeld in oktober, bijvoorbeeld koeien, uh, of die ook uh, uh, in de risicogroep zitten. Het zou dus kunnen zijn dat we een bepaalde periode een reeks van besmette gevallen hebben en dat het daarna. ...afneemt of stopt, omdat, dat, omdat die dieren, die kalveren of die, die, die, die, die lammeren als het ware... Uh, ...bevrucht zijn in de periode dat die vliegen niet meer actief waren. Ja, dat zijn bev... allemaal dingen die we nog niet precies weten. Nou, dat wordt dag in dag uit, houdt ons ministerie ja. met de diverse instituten de boel in de gaten. En het tweede punt, en dat wil ik toch heel uitdrukkelijk noemen... Kijk, ...tot nu toe zijn de aanwijzingen uh, dat het geen gevaar voor mensen oplevert. Ja. Dat is zowel door het Nederlands instituut als door het Europese instituut... Geconstateerd. Maar ook op dat punt nee, dat is belangrijk, blijven inderdaad. we dat, uh, de vinger aan de pols houden. Ja, belangrijk om dat inderdaad ook nog eventjes uh, te noemen. En de zaak is nog niet onder controle, maar er wordt wel hard aan gewerkt. Meneer Bleker, ja. ik dank u wel dat u ons te woord heeft willen staan. Goedemorgen. Graag dag. Ja, goeie dag. Ja, u ook. Dank u. Veel gemeenten, Dat is ook goed dat u dat zegt, want het volgende onderwerp gaat over dat oudejaarsdag. Want uh, veel gemeenten treffen maatregelen om oud en nieuw rustig te laten verlopen. Een van die gemeenten is uh, Zoetermeer. Twee jaar geleden moest daar nog de ME worden ingezet tijdens de jaarwisseling. Jongeren richten toen vuurwerk op agenten. Dit jaar is er een ton geïnvesteerd om oud en nieuw goed te laten verlopen. Burgemeester Jan Waaier, goedemorgen. Goedemorgen. En welke voorbereidingen heeft u allemaal getroffen? Nou, we hebben voorbereidingen getroffen in de zin van uh, het vooral investeren in contacten met uh, met name de jeugd. Uh, dat betekent dat politiemensen, de wijkagenten, maar ook ons team wijkagent samen, dat zijn surveillerende burgers, onze toezichthouders, die hebben uh, gezorgd dat we een goede informatiepositie hebben van waar wat mogelijk uh, staat te gebeuren. Dat is een vorm van voorbereiding. Wat we ook doen in samenwerking met een aantal ouders en ouderen, uh, twee gecontroleerde vreugdevuren voorbereiden. Uh, de jongerencentra gaan we openstellen, dat gaat vandaag al gebeuren en vannacht komt er een uh, groot feest. Uh, maar toch ook, uh, ja, je gaat letten op autovak, op grote hoeveelheden brandbaar materiaal, om te zorgen dat je dat alvast uh, van tevoren naar binnen haalt. Ja, En veel politie extra op straat? Ja hoor, er, ook veel er, politie extra op straat. Dat was gisteren ook wel nodig op een bepaalde plek dat er uh, erg veel... Zwaar vuurwerk werd uh, en illegaal vuurwerk werd afgestoken. Daar is wel uh, gelijk uh, opgetreden. Meteen handelend opgetreden, meteen de raddraai is opgepakt. Ja, precies. Dan moet je wel eventjes je tanden laten zien. Uh, wel even zien uh, uh, waar je staat, wat kan en wat niet kan. Kijk, de jeugd probeert altijd de grenzen op te zoeken en uh, wij laten zien waar die grenzen zijn. Nee. Een extra feest, begrijp ik. Is dat niet een beetje, hoe noem je dat, uh, de kat op het spek binden? Nou, uh, dat denk ik niet. Uh, de, gedurende de avonduren zit heel veel jeugd in jeugdcentra. Maar als je dan van 1 tot 5, 5 een feest hebt, waarbij dus een landelijk artiest, eh, zeker de heer Pardoule, die schijnbaar erg bekend is. Maar die is die heel bekend. Ik, ik neem je mee, heet dat. Ja, ja, ik neem je mee. Ja, die komt uh, om een uur of drie optreden te meer. Dus er komen heel veel mensen dan op af. En uh, kijk, de echte raddraaiers die blijven buiten op straat, die blijven zieken. Maar er is een grote groep die het altijd spannend vindt als er uh, raddraaiers uh, bezig zijn aan de andere kant. Als je dan een leuk feest hebt, dan komt daar ook uh, veel jeugd op af. Nou, ik uh, wens u een goede uh, en een rustige oud in nieuw. En ik hoop u niet te bellen in het nieuwe jaar, want als we u wel moeten bellen, dan is er hommeles. Oké, okay, wat dat betreft hoop ik uh, dat we elkaar uh, op een andere manier het nieuwe jaar... Uh, op een andere manier. U en uw uh, hele crew ook een hele fijne jaarwisseling toegewenst. D Dank u wel, meneer Waaier. Graag gedaan. Straks, wie wordt de tegenstand van president Obama in november? Deze week moet duidelijk worden wie de republikeinen gaan aanvoeren. Dit is het NOS-Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. En nu hoorden de pingel van de ANWB niet omdat we nu over de verkeersinformatie gaan spreken. Hoor je hem toch? <laughs> ja, John Bakker, ja, want anders kun jij natuurlijk niet gaan praten. Zeg, wij gaan het hebben over Frankrijk. Want de Franse weerdiensten voorspel groot lawinegevaar... in verband met zware sneeuwval afgelopen nacht. Hoe is de situatie op de wegen richting die skigebieden? Ja, klopt. Nou, een aantal wegen zijn, uh, zeker in de hogere delen van de Alpen... zijn een aantal wegen afgesloten. Daar zijn inderdaad wat uh, lawines uh, geweest al. Sommige daarvan uh, worden kunstmatig uh, veroorzaakt om daardoor de wegen weer, uh, weer vrij te krijgen. De belangrijkste daarvan is uh, bij de Mont Blanc-tunnel. Die is op dit moment nog gesloten, tot half negen ongeveer. Dus ja, mensen die nu op pad gaan richting de wintersportgebieden... zullen daar in ieder geval geen last van hebben. Maar er is inderdaad behoorlijk wat sneeuwgevallen. In de meeste gevallen nu al een halve meter. Maar ze verwachten dat er in ieder geval uh, de komende uren... nog uh, zeker een halve meter bij gaat komen. Ik snap even niet van die lawine. Je maakt dus een lawine om wegen vrij te maken? Ja, inderdaad. Ik bedoel, de, de, het gevaar op een lawine als die wegen open zijn is natuurlijk uh, groot. Dus ja. dan sluiten ze de wegen af, uh, kunstmatig laten ze de sneeuw naar beneden rollen, uh, maken de weg weer schoon en dan is het gevaar oh, op die lawine in ieder geval voorbij. Dat is de truc, oké. Okay. Ja. Welke wegen um, ja, moeten we eigenlijk extra in de gaten houden als we die kant op gaan? Ja, het zijn voor, vooral uh, op dit moment dus wat ik al zei uh, bij de Mont Blanc-Tunnel, dat is de A40. Dat is de, de meest doorgaande weg uh, waar op dit moment wat, wat problemen zijn. De, de weg tussen uh, Noord-Frankrijk en uh, Italië. Um, er zijn een aantal kleinere wegen dicht op dit moment. Alleen de verwachting is dat die over een, uh, ja, een aantal uurtjes uh, allemaal weer, uh, weer sneeuwvrij zijn. Behalve dan de wegen waar natuurlijk nog, uh, nog nieuwe sneeuw uh, gaat vallen. Het is alleen moeilijk te zeggen, want dat verandert per, uh, nou, per minuut. is wat overdreven. Maar elk half uur is er wel weer een weg vrij. En een andere weg op dat moment even afgesloten. Ja, gewoon uh, 107,7 is dat daar bij de Franse. Ja, <laughs> in ja, inderdaad, de gaten. Nou, het staat geloof ik onder 100 up. meter aangegeven langs ja, de sneeuwwegen daar. Je, je kan het niet missen. Nee. Goed, John, dank je wel. En een uh, goede jaarwisseling. Ja, jou. hetzelfde. Dag. De aftrap na dat dinsdag zijn de allereerste voorverkiezingen in Amerika, in de kleine stad Iowa. Het zijn verkiezingen voor een republikeinse presidentskandidaat. Die moet het volgend jaar november opnemen tegen president Obama. Nog nooit is een race om de republikeinse kandidatuur zo onrustig en ook zo onvoorspelbaar geweest. Afgelopen weken zijn de eerste politieke reclamespotjes van het seizoen de lucht ingegaan. En die duwen toch de kandidaat naar voren met het meeste geld. In de 80's, they did it to Reagan. A debt ceiling compromise. In Iowa wordt de bevolking nu bestookt met spotjes van alle kandidaten. Nu pas lijkt de bevolking echt wakker te worden, te gaan nadenken. De peilingen veranderen daarom nu ongeveer per maal. I spent my life in the private sector. I've competed with companies around the world. I've learned something about how it is that economies grow. De grote sterke man van de Republikeinen is Mitt Romney. Hij is de gedoodverfde Republikeinse presidentskandidaat voor volgend jaar. Maar deze voormalige gouverneur van Massachusetts... die in 2008 ook al meedeed aan de voorverkiezingen... heeft een aantal handicaps. Veel Republikeinen vinden hem koud en onecht. En de rechtervleugel van de partij vindt hem niet conservatief genoeg. Dus in die peilingen dragen steeds weer andere rabiate rechtse kandidaten hem voorbij te streven. De laatste die Romney naar de kroon stak was Newt Gingrich... Merry Christmas Happy New Year. Gingrich. Gingrich De voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. De man die met president Clinton een strijd op leven en dood voerde. En Clinton bijna liet struikelen over een seksschandaal: de affaire Monica Lewinsky. Romney, de rijkste kandidaat, maakt nu in spotjes gehakt van Gingrich. Een lieve vrouwenstem fileert hem. For Gingrich heeft veel bagage, zegt de stem. Als Kamervoorzitter kreeg hij een boete van 300.000 dollar omdat hij de gedragsregels van het congres schond. Or that he took at least $1.6 million from Freddie Mac, just before it helped cause the economic meltdown. En toen hij voorzitter af was, nam Gingrich als lobbyist... anderhalf miljoen dollar aan van hypotheekbank Freddie Mac. De bank die volgens veel Amerikanen de huizencrisis veroorzaakte. Gingrich wordt neergezet als schaamteloze geldwolf. Een flipflopper. Een politicus dus die het standpunt kiest dat het beste in de markt ligt. On all sides. Romney heeft in deze laatste dagen voor de primaries in Iowa... voor 100.000 dollar aan spotjes uitgezet. Dat halen de andere kandidaten niet. En toch, ondanks het vele geld is Romneys kostje nog steeds niet gekocht in Iowa. Want er is weer een nieuwe concurrent van Romney opgestaan. Texaans congreslid Ron Paul. Zit hem in de peilingen op de hielen. Die zet zowel Gingrich als Romney neer als flipfloppers. Ze kletsen allemaal maar wat, zegt Paul. Gingrich, twee keer over Libië. Ik zou niet Ik denk dat er veel andere manieren om te Ik zou niet Amerika en En ze zijn over het Libië. Dit uh, is het moment om te Doe het, get it over with. Eerst zegt hij dat Amerika niet betrokken moet raken. En dan: dit is het moment om Gaddafi te verdrijven. Doe het dan ook. Vervolgens een flipflop van Romney. I that be safe and legal in this Ik vind dat abortus veilig en legaal moet zijn in dit land. Maar dan: I'm firmly pro-life. Ik ben heel duidelijk tegen abortus. In het zeer christelijke Iowa telt deze tegenstrijdigheid zwaar. Er zijn maar 120.000 stemgerechte Republikeinen in dit staatje. Ze zullen volgende week zeker niet besluiten wie de tegenstander wordt van president Obama volgend jaar. Maar omdat ze de eerste zijn die gaan stemmen, zetten ze wel de toon. Check the facts at Restore future, Inc. is responsible for the content of this message. De bijdrage was van Wessel de Jong. Hij is afgereisd naar Iowa. Daar doet hij ook de komende dagen verslag van. Kabiet schieten. Voor de een een groot en hinderlijk lawaai, maar voor de ander dikke pret. In het Drentse Wachtum houden ze er wel van. Zoveel zelfs dat ze de jeugd lesgeven in kabiet schieten met de Kabiet Academie. De voorzitter van de academie is Henk Schepers. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Een Kabiet Academie. Wat houdt dat in? Een Kabiet Academie. Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dat is om de jeugd uh, te leren kabiet schieten. Daar komt eigenlijk heel simpel meer. Ja. Is het makkelijk of is het moeilijk? Het is tamelijk makkelijk, ja. Als je een beetje door hebt, dan ben je zeer snel heel zelfstandig. Ja, maar als je het snapt, is alles simpel, toch? Ja daarom. ja, daarom. Nou, heb ik ook wel begrepen dat het ook wel gevaarlijk kan zijn. Waarom leren jullie het uh, aan kinderen? Want jullie leren het ook aan kinderen. Ja, tuurlijk. Um, kijk, je bent wel uh, met een soort van explosief bezig. En uh, het is echt uiterst gevaarlijk om voor zo'n bus, uh, zo bus langs te lopen, dus... Uh, Kijk, alle veiligheid nemen we in acht, zeg maar, dus dat er echt geen ongeluk gebeurde. Maar uh, ja? bij ons is dat zover nog nooit zo ver gekomen dat er uh, een ongeluk is geweest. Nee, wat, wat, wat is het belangrijkste wat je in de gaten moet houden qua veiligheid? Uh, nou ja, dat je niet, nou, wat ik al zei, niet voor de bus langs houdt. Uh, niet met je, met, je, met je hoofd boven de bus. Stel dat er steekvlam uitkomt, kan ook nog. Ja. Uh, een beetje afstand bewaren, zo'n ding kan uit elkaar knallen. Dat is mogelijk. Uh, ja, dat was wel zo'n beetje. Eigenlijk, verder gaat het altijd goed. Ja. Ja. En er is veel belangstelling voor, ook bij de jeugd. Ja, zeer veel belangstelling. Uh, je ziet, uh, als we er mee bezig zijn, dan zie je een glimlach op de mond. Dat is uh, echt een kick van de knal, zeg maar. Dat is nee. helemaal geweldig. Nou, ik zou zeggen, professor, uh, geef ons eens een lesje. Wat moeten we doen als je goed wil cabit Als je goed wil cabit schieten? Nou, je staat, uh, als je goed als dan sta je achter de kabitbus. Uh, de Kabitbus heeft een deksel en een gaatje achterin. Het gaatje dient voor de uh, voor ontsteking en de deksel die schiet je weg. In de kabitbus doe je een blokje kazu. Ja. Maak je nat met water. Dat gaat bruisen, het zet gas af. Um, die doe je zo snel mogelijk uh, in een mandje of wat dan ook in de kabitbus. Dan zo snel mogelijk de deksel erop. Uh, je houdt je vinger op het gaatje en je wacht even. En dan ga je hem ontsteken. Ja. En, en het leukste is uh, uiteindelijk als hij, uh, hij boem zegt, zal ik zeggen. Ja. Dat uh, geeft toch halve een kick. <laughs> je, dat is toch het mooiste. Ja. Ja. Jullie gaan vandaag helemaal los. Ik geloof vanaf twee uur, hè? Vanaf twee uur beginnen we te gaan, ja. ja. ja. Um, ik durf het bijna niet te vragen, maar uh, valt er al een knal uh, te fabriceren voor ons? Uh, helaas nu op dit moment niet, maar... Nee? Daar hebben we even niet op geleden, maar... Uh... <laughs> ja, nee, dan, dan, dan moeten we vanmiddag even langskomen. Ja, ik heb hem ook niet ja, uh, klaarstaan, ja. zo'n uh, uh, zo knal. Dus we, we moeten maar even in gedachten erbij denken van ja. hoe die klinkt. Namelijk heel hard. een grote drone, ja. En dan uh, vanmiddag kan ik schieten. Jullie zeggen... Dat is ook een grote kanaal, maar dat is weer iets, ja, ja, ja. iets heel anders. <laughs> ik, ik wens jullie heel veel uh, plezier uh, erbij. En uh, wees voorzichtig, maar ja. dat zullen jullie volgens mij wel zijn. Henk Schepers ja. van de Kabiet Academie. Dankjewel. Gaan we nog eventjes naar de oliebollenkraam in uh, Rotterdam. Naar uh, Colette van Une. Colette, uh, heel erg veel mensen. D dat, dat wordt alleen maar meer? Tot nu toe wordt het nog steeds meer. Ja, nou... Nee, dit, iets over de 100 meter blijft die rij wel. Maar het weer is ook echt uh, erg slecht. Dus je moet, zonder paraplu zou ik het zeker niet doen. Ben jij vroeg wakker, joh? Wat mm. kom je doen? Oliepelen halen. Waarom dan hier? Hey, omdat die zo lekker zijn. Ja, weet je dat zeker? Of heb je dat van horen zeggen? Papa. Uh, papa. Zo, papa. U denkt, uh, wij gaan iets leuks doen op Oudjaarsdag. Zeker weten, ja. Heeft u een goed jaar gehad? Uh, prima. Prima, geen bijzonderheden? Nee, alles goed. Alles goed. U, meneer? Hoe was uw jaar? Wat minder. Ziekte van mijn dochter. Uh, maar daar komen we wel overheen. Volgend jaar kan het alleen maar beter gaan? Volgend jaar kan het alleen maar beter gaan. Uh, dat wel, ja. Uh, mevrouw? Nee? U wilde er niet over praten. U wilde er wel over praten. Ik heb het daarnet al van u gehoord. Ja, daarnet al. Ja. Het was een superjaar. U heeft een superjaar gehad. Ja, Verklaar u nader. zo? zeg u? Hoezo? Nou, alles is lekker meegezeten. Alles de goede kant op. Dus, uh, ja... Maar hoe bedoelt u? Nieuwe liefde? Uh... Nee, dat nee. Nee, nee, Helaas. Nog één. <laughs> Nog één. Helaas. Uw vrouw luistert misschien wel? Nee, er is altijd uh, op staan Of 538. jaar. <laughs> dus nee, die, ik kan zeggen wat ik wil. <laughs> nee, hoezo was het goed jaar dan? Financieel is het allemaal lekker gegaan. En uh, ja, gewoon, ja gewoon, gewoon een lekker jaar. Gewoon een lekker jaar. En u? Ja, maar mag ook niet klaar. Kan beter. Maar... Heb last van de crisis? Nee. nee helemaal niet. Nee. Ligt aan jezelf? Ja, natuurlijk wel. Als je gewoon uh, boven je macht gaat leven, dan uh, heb je gewoon een crisis ja, natuurlijk, voor jezelf. Hoort, dan ben je al klaar natuurlijk, dan, uh, dan krijg je ermee te maken. Ja. Dat is extreem, uh, als jij normaal gewoon normaal leeft en normaal op je inkopen uh, en alles let, ja. valt er een hoop te bezwaren. Ja. Hoe was jullie hier? Prima jaar gehad, ja, ja, prima jaar. Beetje ups, beetje downs, maar eigenlijk zoals uh, gebruikelijk, uh, denk ik, voor een heleboel mensen. Heeft u nog goede voornemens? beetje minder een gewoon gewoon... beetje minder wijn. Beetje minder wijn. Want na Ze het stoppen, de stoppen de met roken kopen, komt de wijn vaak in de plaats. O, ja. <laughs> <laughs> maar goed, dat is... Uh, of het tijd een, een, een wijntje, dat is, dat is wel lekker natuurlijk. We ja. dus blijven we het allemaal volhouden. Want uh, dat doet dat eigenlijk weer goed aan de economie voor 2012. Dus dan moeten we toch een beetje... Nou aanbleven. mevrouw, ik hoor het al. Dat wordt dus helemaal niks. Want als u zich voorneemt minder en hij trekt iedere avond de flesje open. Precies. Ben ik ben helemaal met je eens. <laughs> dat wordt moeilijk. Dat wordt daar hebben we het Die nog over. Deel ja. Deel ja. Deel Sorry. Deel over nou, dan stoppen we nu gelijk. Ja. Het, dan drinken we vanavond ook niet. Oh, yeah. nou, ja, nee het nou, het Hoeveel oliebollen gaat u kopen? Nou, valt wel nee. Uh, Ik lust niet eens oliebollen. Zo'n <laughs> <Iets van> 20. niet. Twintig en dan iets van tien oppervloppen of 15 oppervloppen, zoiets. U zegt toch niet dat u hier voor de gezelligheid staat, hè? Nou, ik vind het wel gezellig, moet ik, moet ik echt bekennen. Ik had niet verwacht dat het uh, ongeveer deze duur zou hebben. Maar uh, ik vind het wel erg leuk. Je raakt aan de praat met mensen. En, uh, ja, je kent elkaar niet en uh, je gaat ook weer uit elkaar. En het is toch wel bijzonder. Ja. Ik vind het ook gezellig. Een leuke tijdsbesteding voor de laatste dag van het jaar. Colette van Une bij de oliebollenkraam in Rotterdam. Goed, zo dadelijk is het tijd voor de Trosnieuwshow. Peter en Mieke zitten al klaar. En uh, die gaan ons uitleggen wat het woord geluksbudgetter betekent. Gemeenten schijnen te zorgen voor geluk van de burger. Ze hebben een onderwerp over Saab. Turkije schijnt redding te kunnen bieden. En natuurlijk de prachtige zin. Straks uh, um, het hemelse gerecht heeft zich ten lange leste. Er over mij en mijn benarde vesten. U weet het wel, de Gijsbrecht. Peter en Mieke zo. De beste wensen hier van Radio 1... Tot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 En in tegenstelling tot de Europese beurzen heeft de Dow Jones in New York over 2011 wel winst geboekt. De index ging sinds 1 januari bijna 6% omhoog. Andere indexen op Wall Street deden het minder goed. De Europese indexen leden dit jaar allemaal fors verlies: Amsterdam 12%, Frankfurt 15% en Parijs 18%. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online.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 Tros Nieuws Show. Presentatie Peter De Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij deze allerlaatste nieuwsshow van 2011. Om 9 uur gaan wij de vragen beantwoorden. Wat is een geluksbudget? Ja, ik wist het ook niet hoor, maar ik verklap alvast twee dingen. Het komt uit Almelo en het blijkt te werken. Daarna laat Salomon Bouwman zijn licht schijnen... over die ultra-orthodoxe joden in Israël. Die hebben nogal wat toren... om maar dus een mooi oud-testamentisch woord te gebruiken... over zich heen gekregen... nadat ze een achtjarig meisje hadden bespuugd. Annette Aarts komt daarna. Die heeft een methode ontwikkeld om af te vallen... en minder te eten door te leren genieten. En, koningin Beatrix, als u luistert, opgelet. Daarna wordt de vraag beantwoord of 2012 het jaar van de duurzaamheid wordt. En dat doen we met Ad van Wijk, hoogleraar Duurzame Energiesystemen aan de TU in Delft. Om tien uur, de Gijsbrecht, die wordt weer opgevoerd. Dus dat is altijd leuk om daar het weer eens even over te hebben. Dat gaan we doen met Piet Kalis, de biograaf van Vondel. En dan zijn er niet één, niet twee, maar drie boekresensenten aanwezig... om terug te kijken op het literaire jaar 2011. En misschien alvast een beetje vooruit te blikken. Zometeen de vraag of er nog hoop is voor saap door de Turken. Ja, een raar verhaal. Maar eerst de Arabische lente. Precies, want die Arabische lente wil maar niet doorbreken. In Syrië meer dan 6.000 mensen vonden tot nu toe... volgens de officiële cijfers in ieder geval... de dood in de opstand tegen het regime van Bashar al-Assad. Inmiddels zijn er waarnemers van de Arabische Liga in het land... en die moeten in de gaten houden of het regime... geen geweld meer gebruikt tegen de burgerbevolking. Die waarnemers lagen de afgelopen weken ook zelf letterlijk onder vuur. Over werk en leven onder Syrische omstandigheden... gaan we praten met de Belgische journalist Johan de Kok... auteur van het boek Arabische Lente, een reis tussen revolutie en fatwa. En tot voor kort wonen die in Damascus zelf. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar u woont niet meer in Damascus, u bent eruit gegooid, hè? Wel, ik ben er niet echt uitgegooid. Uh, eigenlijk nog voor de revolutie begon in maart... Uh, kreeg ik plots geen, geen visum meer. Dus ik... Uh kwam altijd Damascus in en uit uh, met een toeristenvisum. Ik heb uh, een jaar geprobeerd om een journalistenvergunning te krijgen in Damascus... maar dat liep altijd redelijk fout. En op een dag was er dan plots uh, in de ambassade geen visum meer voor mij. Dan dus, uh, oh, was het over. was het over. Dus u bent net als wij eigenlijk veroordeeld tot het uh, kijken naar de televisie. Als de beelden, bijvoorbeeld gisteravond... Ik, ik viel eigenlijk toch wel van mijn stoel... hoe massaal het protest is en hoe, hoe, hoe groot en hoe enthousiast men daar is. Ja, wel. dat is het meest opmerkelijke aan het verhaal in Syrië. Dat is, het is levensgevaarlijk om de straat op te gaan. En toch intussen al negen maanden lang staan die mensen daar... met duizenden, tienduizenden. Je moet je voorstellen, Syrië is een land waar toen ik er nog woonde... in februari, toen waren er de eerste voorzichtige betogingen. Ja, dat was tien man of zo. En die werden op, op, meteen door de geheime dienst van de, van, van de straat gehaald. Dus het is een land zonder enige... Traditie van, uh, van massaal protest. En dus nu al negen maanden lang, uh, ja, met tienduizenden. Gisteren, vooral dan ook nog in uh, een buitenwijk van Damascus zelf, Duma, tot nu toe werd gezegd van ja, Damascus zelf is, is redelijk kalm. Wel, gisteren stonden ze daar met vele, vele duizenden. Oh. En, en wat doen ze dan? Want de beelden zijn, die zijn meestal ook van boven ergens van een flatgebouw zo gemaakt. Dan zie je ze met z'n allen, het lijkt wel gearmd, eerst naar rechts en dan weer naar links. Als je niet zelf beter zou weten, denk je dat het Syrisch volksland. Maar wat zijn ze aan het doen daar? Uh, wel slogans aan het schreeuwen die uh, voor Syrië omgezien zijn. Zoals uh, het volk wil dat de president wordt geëxecuteerd. Uh, in een land waar tot een jaar geleden iedereen zelfs in codetaal aan de telefoon sprak, want er zou zomaar eens iemand verkeerd uh, kunnen zijn die meeluistert, uh, is dat uh, redelijk ongezien, ja. Gewoon al het feit, uh, ook de oppositie is, is ergens gegroeid in, in die maanden van protesten, zijn heel verstandig geworden in hoe dat ze dit soort van acties moeten, um, moeten organiseren. Um, ze doen het plots, plots spreken ze s'avonds ergens af, zodat de veiligheidsdiensten eigenlijk niet weten wat er gebeurt, soms is het ochtends en gisteren, omwille van het feit dat die uh, Arabische waarnemers er stonden ze daar dus plots met, met vele duizenden. Ja. Nu zijn er waarnemers eh, naartoe gegaan. Uh, ja, daar wordt heel verschillend over gedacht, he? hoe effectief die zijn. En mm -hmm. uh, of die een goed beeld kunnen krijgen van wat er zoal in Syrië gebeurt. Het probleem is niet zozeer, denk ik, of zij een goed beeld kunnen krijgen. De vraag is of zij een goed beeld willen krijgen. Uh, wat er de voorbije dagen is gebeurd, is dat... Uh, begin deze week uh, hoorde ik van Syriërs dat... Uh, ja, dat ze ergens die, die waarnemingsmissie zagen als, als uh, ja, een beetje hun, hun, hun kans van de, van de laatste hoop... Um er zijn dan toch eindelijk internationale waarnemers. De Arabische Liga had met, met sancties gedreigd. Uh, die waarnemingsmissie is eigenlijk redelijk eenvoudig. Uh, die, die mannen en vrouwen moeten controleren of het leger uit de straten weg is. Dat is niet zo moeilijk. Ook al probeert het Syrische regime trucks uit te halen... zoals uh, legervoertuigen blauw te schilderen... zodat ze er als politie uitzien, dat soort van dingen. Uh, ze moeten... Ze moeten bekijken of de politieke gevangenen worden vrijgelaten. Ja, dat is zeker en vast nog niet gebeurd. Um, de, de media zouden moeten worden toegelaten volgens dat akkoord mm -hmm. met de Arabische Liga. Wel, dat valt ook redelijk hard tegen voor mensen zoals ik. Um, dus... De vraag is een beetje van: um, willen ze echt wel? En we hebben deze week heel gemengde signalen gekregen. Er is uh, het hoofd van die waarnemingsmissie, die om bizarre redenen een Soedanese generaal is. Die zich zo'n beetje als ja, de, de comical Ali uit, uit de Irak-oorlog aan het gedragen is. Die, had zich, uh, die was betrokken in de jaren negentig <coughs> bij martelingen en verdwijning, heb ik he, he, he, begrepen. Wel, er wordt nog altijd over gediscussieerd waar hij precies bij betrokken was. Nu, hij was het hoofd van de militaire inlichtingendienst. En in Land als Soedan wijst dat zelden op een hoog humanitair gehalte. Nu, uh, ja, wat die man deze week heeft, ge heeft gepresteerd... was uh, redelijk indrukwekkend. De waarnemers bezochten de stad Homs... een van de mm -hmm. ja, brandpunten van de opstand... waar uh, begin deze week nog uh, zware Russische T-72-tanks... een wijk aan het beschieten waren. En uh, de man bestond het om te zeggen... dat Homs er wel een beetje slordig uitzag... maar dat het toch niet echt angstaanjagend was. Dus, dus die geloofwaardig zijn die eigenlijk niet? Als ik u goed begrijp. Wel, die man zelf... Niet niet, maar dan heb je weer andere waarnemers... die zelf gisteren bijvoorbeeld nog naar Al Jazeera bellen... om, om te zeggen dat, uh, ja, dat de waarnemingsmissie fout loopt. Oh. Dus er zijn op dit moment 60 waarnemers. Er zouden daar nog eens een honderdtal moeten bijkomen. Um Komen zij uiteindelijk met een rapport dat iets of wat objectief is? Ja, dat zullen we moeten bekijken. De Syriërs zijn op dit moment heel cynisch aan het worden... over, over die waarnemingsmissie uiteraard. Nou ja, toch hebben die demonstranten iedere kans aan... om uh, aan die waarnemers, die gruwelen, te tonen. Ik zag bijvoorbeeld gisteren uh, een, een, een klein filmpje... waarop een dood kind op de motorkap van een auto werd gelegd. Hè, om, om te laten zien van, kijk, dit gebeurt mm -hmm. er nog steeds. U knikt, want u heeft het ook gezien. Ja, ehm... Um... Mensen in steden als, uh, als Homs en Hama zijn natuurlijk verschrikkelijk gefrustreerd, omdat er intussen al, al maandenlang uh, schiet het leger en dan ook de, de presidentsgetrouwe militie schiet vaak op uh, alles wat beweegt. En daar zijn al veel kinderen bij geweest. Je, je herinnert je misschien ook de beelden van enkele maanden geleden. Ja, daar wat... legden dus ze zo die, die, die hulzen ja. van die, die patronen dus op, op ja. dat lijkje. Ja, uh, en dus ja, zonder onderscheid van uh, geslacht, leeftijd, wat, wat dan ook. Er zijn kinderen gefolterd door, door de, de inlichtingendienst. Um, dus het, het regime is eigenlijk vanaf dag één... De revolutie is gestart met vijftien kinderen. Die slogans schilderden op een muur... en dan veertien dagen lang werden gefolterd door de inlichtingendienst. Dus uh, als je het vergelijkt met... Andere revolutielanden als Tunesië en Egypte. ja, zit je in Syrië toch wel met een regime dat. nog eens vele graden uh, onbarmhartiger optreedt dan, dan daar. Ja. Want er wordt gesproken over. Uh, office, van de officiële kant in ieder geval van. 6000 doden. de mensen daar zeggen dat het. vele malen hoger is. dan moet het toch wel. Uh, uh, een flinke volkswil zijn om er nu een eind aan te maken. Want als je toch serieus het risico loopt. om neergeschoten te worden. Hoe krijg je dan in godsnaam 250.000 mensen op het plein? Um, het wil vooral zeggen dat de mensen deze situatie beu zijn en dat um, ze, zijn, ze zijn alle leugens ook beu. Uh, de de Syriërs die ik hoor uh, via diverse communicatiekanalen. Um, ik, ik moet er altijd vaag in zijn. Dat is een van de problemen van het Syrische oh. opstand. Is, je kan wel met Syriërs praten, maar je moet zorgen dat je hen niet in de, uh, zelf in de problemen brengt. Je hebt nog wel contacttelefonisch met Ja, ja, ja. Op, op vele manieren, hm. ja. Um, ja, dat zijn jongens die, uh, die, die waarmee ik ochtends aan de telefoon hang en die, uh, die mij vertellen of ze namiddags op straat komen of niet. En Ik kan je verzekeren dat... dat dat jou dan een gevoel van nederigheid overvalt. Maar hoe lukt het dan om 250.000 mensen bij elkaar te krijgen? Ja, euh, ze weten dat het nu ook met die waarnemingsmissie, het is, het is nu of nooit. Het is nu dat ze moeten doorduwen of anders gaat het niet lukken. Dus het regime probeert al maandenlang om mensen opnieuw hun... Ja, op te zadelen met hun oude angst. Dat mensen thuis blijven, niet omdat ze het regime steunen, maar gewoon omdat ze bang zijn voor de gevolgen. En wat vele, vele jongeren vooral mij zeggen, is van precies omwille van het feit dat we wel allemaal iemand kennen die is doodgeschoten of die is gefolterd, daarom gaan we nu door, want dit, dit kunnen we nu gewoon niet meer opgeven. Uit de geluiden daar vandaan, tenminste, signaleren journalisten en singuliere kranten, maar je weet natuurlijk nooit hoe nauwkeurig dat is, dat men toch hoop en eigenlijk een beetje rekent op uh, hulp van buitenaf, vooral ook van de EU. Het hangt er een beetje vanaf, ook, ook de oppositie is daar, is daar uh, ja, heel, heel verdeeld in. Ze willen niet echt naar een, naar een Libië-scenario, hoor, uh, waar, de, waar de NAVO plots, uh, plots in de lucht komt hangen. Uh, ze hopen nog altijd een beetje dat ze het regime zelf van de macht kunnen verdrijven, of dat het regime overstag gaat en zegt van kijk, het is goed, uh, we gaan nu praten en dan een overgangsperiode organiseren en, en, enzovoort. Maar je moet begrijpen dat... Uh, mensen in die steden als Homs of Hamer of, of in de wijken van Damascus als Midan en, en Douma, waar het hart tegen hart gaat, ja, die, die, uh, die, die, die vragen om een no-fly-zone en om uh, de hardst mogelijke sancties tegen, uh, tegen het regime. Hoe denkt u dat, u dat het uiteindelijk opgelost zou moeten worden? Well, kunnen worden? Uh, ik... ik ik moet daar voorzichtig in zijn, want zoals ik ook in mijn boek over de Arabische Lente heb geschreven, is elke voorspelling die ik in het voorbije jaar gedaan heb, is fout gebleken. Het, uh, we zitten in een heel volatiele situatie in het Midden-Oosten en uh, ik hoor het ook van, van, van collega's. Uh, iedereen zat voortdurend fout met zijn voorspellingen. Nu, ik, ik denk al maanden dat wat uiteindelijk uh, het regime in Syrië de das gaat omdoen is, is de economie. De, de economie is ziender ogen aan het kelderen en Syrië was al geen rijk land. Uh, het toerisme dat de voor, zeker de voorbije twee jaar heel, heel erg goed liep is compleet stilgevallen uiteraard. Dat wil ook zeggen dat alle hotels leeg zijn, dat er geen souvenirs worden verkocht. Uh, intussen zijn er sancties, onder meer van de Europese Unie, zodat ook de olieinkomsten zijn, zijn, zijn stilgevallen. Dus het, het regime valt zonder geld. Ze zijn op dit moment aan het bedelen bij al die zakenmensen die zij zelf rijk hebben gemaakt in de voorbije jaren, om, om nu het regime leningen te geven. Uh, wat dat betekent is dat mensen in de straat nog moeilijk aan stookolie geraken, bijvoorbeeld op dit moment. Uh, terwijl het is koud in de winter in Damascus. Uh, dat alle prijzen aan het stijgen zijn en ik denk dat we tot op een moment gaan komen over een maand, twee maand, drie maand waar zoveel mensen de situatie zo uitzichtloos vinden mm. dat, um, dat je niet een paar tienduizenden mensen in de straat hebt of geen 250.000 mensen maar plots meer dan een miljoen mm. en dan is, dan is het aan het regime om, het, om te beslissen hoeveel mensen zij nog willen vermoorden voorleer dat zij vertrekken Hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken met de Belgische journalist Joran de Kok. Auteur van het boek Arabische Lente. Een reis tussen revolutie en fatwa. Het ging dus over de waarnemersmissie en de situatie in Syrië. Meer informatie te vinden bij ons op de website www.nieuwshow.nl. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zo vlak tegen het eind van 2011 zinspeelt het failliete Saab... tot ieders verrassing toch nog op een doorstart. Dit keer met geldschieters in Turkije. De contacten met de Turkse overheid zouden zijn gelegd door Saab-eigenaar Victor Muller. Het bericht is gisteren wereldkundig gemaakt door een Duits autoblad. En dat wordt nu uh, kritisch uh, tegen het licht gehouden... door onze autojournalist David Bakels. Goedemorgen, David. Goedemorgen. Het blad heet Auto, Motor und Sport. Auto, Motor und Sport, ja. ja. Ja. Goed, haat dus een pum, primeur. Pum. Een primeur. Uh, maar met hoeveel slagen om de arm? Nou, ik heb, uh, ben hier uh, drie keer te gast geweest voor <tijd> dit onderwerp... de afgelopen dertien maanden. Ja. En uh, de voorspellingen waren wel goed. <tijd> dat dat Muller niet voor één gat te vangen is. En dat ja. is ook nu wel zo. Alleen, de Turke, er is ja, wel had wat gebeurd. Ik, ik denk dat Saab failliet is, dat is hij ook echt. En ik denk dat waar nu over gesproken wordt... dat dat geen doorstart betreft... Maar uh, alleen, ik zou maar zeggen... de verkoop van wat er over is van saap. en wat is er over van saap? dat is alleen de inventaris van een fabriek. Dat is echt waar wat ik zeg. En ja, maar dan heb... moet je toch ook de know-how hebben... om uh, te ja, kijken hoe je het moet maken. Dat reken ik voor het gemak even tot de inventaris. Okay. Overigens is dat deel van de inventaris juist... Uh, dat, dat, dat is ook een omstreden punt. Want er zitten ook ideeën bij die door GM General Motors zijn... Uh, exact. Want ja. dat was de reden... waarom General Motors zei... we gaan het niet aan de Chinezen verkopen... want simpelweg, de Chinezen ja. jatten alles... dus dan zijn we dat ook kwijt... en dan worden we met onze eigen spullen... eigenlijk geslagen. Maar goed, ja. Ja. Chinezen of Turken... maakt dat dan wel zoveel uit? Nou, Voor ja, General Motors? Die, die, ik, ik, ik heb erover gebeld met de woordvoerder... van Saab, dat is een Nederlander overigens... ik noem geen naam, en die heeft gewoon gezegd... David, in alle gevallen betreft het... Uh, gewoon de, het opkopen okay. van... De tooling, de fabriek zelf immers is niet te koop. Die heeft Muller al ingebracht. Die is nu van, de, van een aantal investeerders en in de Zweedse staat. En uh, de naam Saab is ook niet te koop... want die is nog steeds uh, voor een deel in bezit van General Motors ook. Maar ook Scania, de vrachtwagenfabrikant... en een stukje Saab, de vliegtuigindustrie. Dus die geven die naam maar niet zomaar af. Het is wel zo dat als er nu iemand komt met een serieus bot... voor 75 miljoen of 100 miljoen uh, euro en die heeft een goed plan, dat er natuurlijk te praten is. Maar de contacten van Muller met de Turkse overheid in dit geval... die betreffen alleen de verkoop van tooling. Ja, maar dat begrijp ik toch en... niet? Dan, dan moet je toch auto's kunnen maken? En Daar zit die technologie nou, toch in? Ja, dat is, een, dat is precies raak wat je daar zegt, want... Maar even afmaken. De andere kandidaten zijn het Indiaanse Mahindra. Dat kennen we allemaal wel. Dat is een sportwagenfabrikant. En er zijn ook weer Chinese interessenten. Geli onder andere, dat is de eigenaar van Volvo. Maar ook zij zijn alleen in de race voor, ik zal maar zeggen, Tooling. En uh, dat is ook het geval met die Turkse overheid. Maar wat is Tooling dan precies? Tooling, dat is uh, zeg maar het aller, allerzwaarst gecapitaliseerde van een autofabriek. Alle gereedschappen, stanzen, perse, persen. Sorry. Maar nog steeds niet de Noah. Delen van de know-how, want niet alles is door GM natuurlijk uh, alleen gemaakt. Maar nogmaals, ja. er is mij gezegd: als, je, als, je, als jou dit gevraagd wordt, zeg dat het alleen maar om eerste contacten gaat en dat er nog niks concreet is. Nou, het wordt je gevraagd. Dus het dat moet je vraag. zeggen. Dus ik breng het ook zo over. Oh. Nou, hartelijk dank het dus de goede dag. Ja, en dan kom ik nog even terug op jouw ja. vraag van een net. Dat is ook de vraag die, die ik mezelf stel. Wat als uh, saap het red, op wat voor manier dan ook, wat heb je te verkopen? Ja. Want inmiddels uh, zijn de modellen zijn natuurlijk hopeloos outdated. Uh, en die zijn ook maar niet zomaar ontworpen. Dat kost uh, honderden miljoenen om een nieuw automodel te ontwerpen. En vooral heel veel tijd. Dus ja, het, het, het, het blijft... Misschien nee. kom ik hier nog wel een vierde en een vijfde keer ja. voor Saab. Ik denk maar goed, voorlopig denk je er is niet een, nieuw, een nieuwe toekomst nee. opeens voor Saab. Nee, zoals overigens ik Victor Muller natuurlijk wel mijn held. Ja omdat hij gevocht heeft als een leeuw. Misschien ja. met meer idealisme dan, Absoluut. dan zakelijk inzicht. Is dus hij zelf eigenlijk ook al zijn geld kwijt? Nee. Bestaat Spijker eigenlijk nog? Spijker bestaat nog, ja. Maar dat gaat natuurlijk ook, gaat natuurlijk ook mis. Het is in de handen van Amerikaanse investeerders. En uh, daar zal Mullen ook wel het laatste splintertje van uh, verkopen. Uh, wat hij er zelf... Dat, ja, ik kan niet in zijn portemonnee kijken. Het interesseert me ook niet. Maar het, de, de, het verhaal gaat wel dat hij er aanzienlijk veel geld zelf in heeft gestopt. Oh, ja. Uh... Wat nog meer door het beeld kwam rollen deze week... was de Lincoln Continental in Pyongyang. Ja. ja je hebt hem ook gezien. Uitgerekend, het regime in het communistische Noord-Korea... Ja. deed de geliefde leider Kim Jong-il uitgeleiden... in een icoon van het kapitalistische ja. Amerika. Ja, als je het nou dat geen mooie zin, ja. Hebt, die wenen <laughs> en, en treuren. Ongelooflijk wat je daar toch te zien kreeg. Ja, mooi, hè? Ja. Maar dat is toch op zijn minst opmerkelijk? Ja, een absolute communist, een dictator, een onderdrukker. En dan in een, uh, in een Lincoln Continental. Wat was een betere keus geweest? Ja, een zil. Een communistisch ding. <laughs> een roskot. Hebben ze maar kunnen duwen. Ja, dan had hij net als alle toepoleefs die uit de lucht vallen. Hadden ze ja. misschien hem moeten duwen. Nee, maar maar ho genoeg. Hoe, hoe komen die Noord-Koreanen aan een Lincoln? Die kun je gewoon importeren. Ja, en dat doen ze dus. Maar vergis je niet, dit soort auto's wordt natuurlijk ook geïmporteerd door speciale diensten. In dit geval, net als bij ons het Koninklijk Huis. Die hebben een dienstvoertuigen. Van de hoofdhouding, Dat zal daar ook het geval zijn. Kijk, als zo'n meneer in een Lincoln of in een Cadillac wil rijden... dan gebeurt dat echt. En die kar die komt er ook gewoon. Maar goed, die, deze auto, volgens mij ook, dat heb ik tenminste begrepen... dit bewuste exemplaar, was ook gebruikt bij de begrafenis van die, zijn vader... Hè? van Kim ja. Il-sung, dat was ja. in 1994. Ja. Hebben ze dat toch al die tijd? Hebben ze dat keurig onderhouden? Hoe komen ze dan aan die onderdelen? Nou, hetzelfde verhaal. Die kun je gewoon importeren. Ah, okay. Voor dit soort gevallen zullen er allerlei ontheffingen gelden. Maar jij en, ik kunnen dat ook, jij en ik kunnen ook een auto uit Rusland of een, ander, noem eens een andere gesloten economie... Nou, Rusland is niet gesloten. Die kun je altijd wel importeren. Bovendien, eh, Amerikaanse auto's gaan nooit kapot. Oh, die gaan nooit kapot. Hey, maar goed, de, de, die Lincoln dat is wel een hele speciale ja. wagen. Welke wereldsterren kun je daar nog meer aan linken, aan deze Lincoln? Lincoln is het presidentiële merk van de wereld. Oh, Lincoln okay. was ook de 16e president van de Verenigde Staten. En meneer Leland in Amerika, die een autofabriekje begon... die zei, ik ga een auto maken. Uh, die noem ik Lincoln, want ik vind die Lincoln zo'n geweldige man. En uh, maar daar is hij dan genoemd naar, naar, naar ja, Lincoln. en ja. dat automerk is eigenlijk altijd uh, hofleverancier geweest... van Amerikaanse presidenten. Het is pas meneer Bush geweest, die op Cadillac... de andere grote mm -hmm. concurrent, zou ik maar zeggen, overstapte. Ook weer General Motors. Ja, en... Uh... President Kennedy zat ook in een Lincoln. Ja, dat was een Lincoln Continental in 1961. Een heel speciaal ding. Toen hij vermoord werd, toch? Of niet? Ja, Heb ik dat verkeerd een, begrepen? Ja, het was een convertible, een auto die helemaal omgebouwd was. Ook uh, schotvast, slagvast, bomvast. Die had ook een speciale bubbel. Hij, en, uh, de moord is gepleegd omdat Kennedy open en bloot in die auto zat. Hè? Daarom kon hij zo geraakt worden. Maar die auto was, had eigenlijk een glazen bubbel. Ik zou maar zeggen de voorloper van de pausmobiel. Mm -hmm. Dus een, een plexiglas ding dat ook kogelvast was. Maar die hebben ze er vanwege het mooie weer... en de ondraaglijke temperaturen in zo'n bubbel als de zon erop zat, hadden ze er voor, dit, voor deze gelegenheid afgehaald. Is dat niet verschrikkelijk? Ja. En nou ja, dus meneer is doodgeschoten kunnen worden... En euh, heb je in Nederland ook mensen die in zo'n slurper, zo'n glimmende, zoevende slurper zich voorbrengen? Ja, in het Koninklijk Huis en... heeft oh, jarenlang, Lincoln? Die hebben jarenlang Lincoln gereden. Die hebben pas uh, twee jaar geleden zijn ze overgestapt op Cadillac. Maar jarenlang Lincoln gereden, ook weer vanwege het presidentiële natuurlijk. En, en voor wat voor soort gelegenheden dan? Uh, nou, ik herinner me nog Defilés met het uh, met Juliana en Bernard samen erin, maar dit soort auto's werd voornamelijk ingezet ook voor buitenlandse gasten, dus in verlengde uitvoering ook helemaal versterkt en uh, verzwaard. En die uh, werden ook gekocht via, uh, die werden dan weer gekocht via Ford Nederland, ja. want Ford was natuurlijk eigenlijk een Nederlands automerk, hè? Met Ford Ford Hemweg fabriek in Amsterdam, dus dat daarom is. Uh... Maar het staat natuurlijk wel heel ver af van een, uh, een energiezuinige. Aarde. Uh, een auto met een beetje respect voor de aarde. Ja, nou, Ach, maar... Dacht ik toch even, ja, sorry. Maar, daar, misschien. Oh, en, ja, dat is, dat is een moeilijk verhaal. Maar uh, zulke grote Amerikaanse auto's zijn bij uitstek heel zuinig. Amerikanen waren in de jaren zestig oh. de eerste die met milieueisen begonnen. Hè. Auto's oh, ja. die begrensd waren nou, dat op dat snelheden. Ja, me, katalysatoren. Uh, het waren de eerste die uh, ook snelheidsbeperkingen invoerden. 60 mijl per uur. Alles om uh, zuinig en schoon te kunnen blijven rijden een Amerikaanse auto, je gelooft het niet... zeker zo'n Lincoln Continental, modern, moderne althans... daar heb ik zelf wat ervaring mee, omdat ik... Uh, Autohandelaar ben geweest bij Hessing in de beeld, vroeger. Dat bestaat niet meer. Dus je hebt er ook wel eens in gereden? Ja, wij leverden ook ouders aan het Koninklijk Huis. Maar zo'n Lincoln, die loopt gewoon 1 op 10, 1 op 11. Moet je wel gewoon uh, 100 tuffen. Mm. 120. Je hebt er dus ook wel eens in gereden, David. Ja, ik en? veel en hoe rijdt het? gereden, ja, zeker. En hoe rijdt de auto's dat? voor het Koninklijk Huis. Uh... Krijg je ook de neiging bij het stoplicht om de mensen een beetje zo te gaan uh, zwaaien? Helemaal niet. Oh. Niet kijken. Oh, nog niet kijken, ja? Nee hoor. Nee, maar rijdt het uh, prettig of Het wel... rijdt ontzettend fijn. En ik, ik, ik zou willen zeggen dat dat bijna het moderne rijden is. wat uh, nu, 30, 40 jaar later, zo gepropageerd wordt: rustig rijden, voortzoeven op koppelgolven. Veel koppels, ook een motor, Amerikaanse motoren leveren heel veel kracht onderin, zodat ze snel op snelheid zijn ja. en dus minder brandstof verbruiken. Hé, hey, nog heel even. Uh, je zei net, je moet er niet harder dan 100 in gaan, maar wij gaan naar de 130. 130. In. Nee, gaat het ervan komen, denk je? Het gaat er zeker van komen. Ah, okay. En uh, daarover wil ik ook zeggen dat uh, er wordt enorm geroepen, ten eerste over natuurlijk de veiligheid daarvan. Ja. Nou, wat, hoe willen ze die veiligheid van die wegen dan gaan inrichten... nog verder dan onze wegen al zijn? Hooibalen langs de straat. Ja. Maar vooral wil ik zeggen dat uh, auto's die... Uh, er wordt nu gezegd 120 is schooner dan 130. Ja. Dat is vaak helemaal niet waar. Een, een automotor, oftewel een benzineverbrandingsmotor... maar ja. ook een dieselmotor, die leveren, het, uh, die leveren bij... Uh, ja. Snel. bij maximaal koppel... Je hebt nog vijf seconden. Ja, ja leveren die... Uh, hebben ze de minste energie nodig? Oké, okay, dankjewel David. Tot zometeen. <laughs>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 Kan alle kanten opgaan. Radio 1. Opium. Ik luister het liefst naar Opium Radio wanneer ik in de file sta. Vanmiddag tussen half drie en half vijf. Het nieuws van alle kanten. Het is easy december bij Weekamp.nl. Ook je aankopen shop je vanuit je luistertoel. Nu tot 300 euro korting op elektronica en huishoudapparatuur. Eerst Weekamp.nl.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 www.kindervonds.nl Dit is Radio 1.